Herman Vriend met het NWS journaal Turkije gaat onderzoeken door Syrië werd neergehaald... ...boven Turks of Syrisch grondgebied vloog. Dat zei president Gül op de Turkse staatstelevisie. De regeringen van de twee buurlanden hebben inmiddels telefonisch contact gehad. Gül zegt dat het niet te negeren is dat Syrië het vliegtuig neerhaalde. Het toestel werd gisteren neergeschoten en stortte daarna in zee. De twee piloten zijn vermist. D66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd. De partij wil onder meer de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 67 jaar. Dat moet in 2021 gebeuren. Maar in het vijfpartijenakkoord, waar D66 ook zijn handtekening onder heeft gezet, staat dat de AOW-leeftijd in 2025 op 67 jaar moet zijn. Wat Europa betreft kiest D66 voor strikte naleving van begrotingsregels. Ook moet er meer Europees geld naar kennis en infrastructuur ten koste van landbouw.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 In Duitsland is ophef ontstaan over een actie van BILD om bij alle 82 miljoen Duitsers gratis de jubileumuitgave te bezorgen. De krant bestaat het weekend 60 jaar. Veel Duitsers willen niets met BILD te maken hebben omdat ze de krant smakeloos vinden. Een kwart miljoen Duitsers heeft BILD laten weten de jubileumuitgave niet te willen hebben. BILD is met 12 miljoen lezers veruit de meest gelezen krant van Duitsland. Maar veel Duitsers ergeren zich aan de sensatie en schandaaljournalistiek van BILD.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 In de Randstad staat er file door werkzaamheden op de A15, hem richting Nijmegen, tussen Waddenooi en Tielwest, 3 kilometer. De A15 is dit weekend dicht tussen Tiel en Echteld tot maandagochtend. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Knopen de Rijnzweert en Af en Dolder staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja gaan das fahrt je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 Miezebeek wordt gedoden, ja. Gedaan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 was dat later geworden. Ja. Uh, Amsterdam-Bastricht, Amsterdam heen en terug, ja. zonder overnachting. Ja, dus de, laatste drie, de laatste drie jaar dat hij gereden werd, is, werd er een overnachting ingelast, in een sporthal. Ja. Maar die heb ik zeventien keer gereden. Ja, dat zijn kilometervreters uh, waren. De kilometer, waren, waren ja. Ja. Ja. En dan waren, af en toe had je dan wel rust om, uh, om een broodje te eten en een kopje koffie te drinken. Mm -hmm. Meestal in Brabant op de terugweg hadden we dan in Wel we altijd een uh, rust van anderhalf uur. en Dat was voor uh, diegenen die behoefte hadden om naar de kerk te gaan. Oh ja, dat hebben jullie ook. Uh, ja. ja, dat hadden ze wel leuk ingelast. Maar niemand ging naar de kerk. Want <laughs> alles lag onder het biljart te, <laughs> ja, alles lag onder het niet te kapel, slapen. Ja, niet maar kapel. ik vond het wel leuk dat ze het ingelast hadden ja. Want het deed wel eventjes wat.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 En daar is 40 en 41 werd daar al het kampioenschap van Nederland gereden. En werd beide jaren gewonnen door Louis, Louis Motke. Louis Motquet, wat weet jij van deze man af? Heel weinig of niks. Heel weinig. Ver voor mijn tijd. Ver voor mijn tijd. Ja. Maar ik weet dus ook nog wel dat op datzelfde diezelfde circuit ook nog eens een keer een wedstrijd achter uh, motoren werd gereden. En ik daar deed, deed onder van... andere Rocco Bletter hmm. mee. En nou, eigenlijk bij die wedstrijd is mijn passie voor het fietsen ontstaan. Ja. Nou, dan, dan gaan we het even zo over hebben. Over jouw passie voor het fietsen ontstaan met die Hugo Koblet. Lijkt me een mooi punt om even een plaatje er even door ja. te fietsen. Achterop de fiets. Springen we achterop de fiets? Ja, de fiets. Bicycle, bicycle, ja Queen! <laughs> I want to ride my bicycle. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike, I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black, I say white You say bar, I say, I say, I say you bite You say shark I say him. man, yours was never my scene And I don't like Star Wars you say Rose. I say Royce You say God Give me Give a me choice You say Lord I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman All I wanna do is Bye.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 Pssst. <sighs>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 en laten dat nou twee sporten zijn waar mijn vader helemaal niet gelukkig mee was. Waarom niet eigenlijk? <laughs> nou ja, omdat ze beide niet zo'n erge goede naam hadden. De bedrijvers van deze sporten. <laughs> en boxen, omdat je zeker uh, nou tegen nee, de taal want, geslagen nou, wordt. Ja, maar ook het taal En, ja. en, en, en de, activiteiten, de activiteiten die ze deden en zo. Ja. Dus een uh, paar kopers vond het niet zo'n verstandig idee. totdat ik uh, op mijn twintigste... Had ik mijn kameraad. Uh,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 Ja, Piet van bijvoorbeeld. Ook een van deze mannen. Mm. Zijn broertje woont nu op Zandvoort. Die was in 1951 Nederlands kampioen hier op het circuit. En Piet Steenvoort uit Heemstede. Piet van kwam met halen, maar Piet Steenvoort uit Heemstede. Die was in 1957 kampioen. Mm. En van Piet Steenvoort heb ik wel een leuke aan de goot, Want ja. ik uh, was die tijd was ik. Uh,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 En ik had er zo de schurft in dat ik hem er niet door kon laten. Dus op een gegeven moment zeg ik: Piet, kom nou eens hier met je tas. Laten we nou eens even nakijken. Dus wij die tas en daar vind ik een brok papier in. Ik zeg: Zie je nou wat dat je hem bij hebt? En ik scheur een stuk van dat papier af. Ik zeg: Nou, nou door. erdoor. Ja. Komt hij terug met de bloemen of was hij, was hij kampioen van Nederland voor? <laughs> ja. Dus ja. de controleur werd niet vergeten in die tas. Nee, ook nog zo'n leuk voorgeval. Ja. ja, ik stond weer en de andere keer was dat. En uh, ja, een aantal jongens geen kaart bij: zei, ja, jongens, je mag er niet in. En uh, op een gegeven moment komt er een Brabant. Van de weide heette die geloof ik. En uh, ik zeg: ja, je komt er niet in. Ja, ze maat had wel een kaart bij hem, dus die ging er door. Dus hij ook tegen die maat van hem. Vraag meneer Van Dijk even of hij komt. Want ik mag er niet door. En van Dijk was de voorzitter van de KMW toen de tijd. Ja. En ja, hoor, er kwam een grote Mercedes naar boven rijden. naar de ingang. En daar kwam meneer Van Dijk uit. Wat is hier, zegt hij? Ik zei, nou, deze jongens hebben allemaal geen, uh, geen toegangsbewijs, dus ze komen er niet in.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 Ik deur. Amsterdam, allemaal knallen. daar de kast, Zul, dan zit ik fiets. Ik Maar ik wil al wie wil alles zien. De Alhoewel, met de wind, al wil al wie, het het wie. Maar de zo fietsen Je in de ik wil wie de en neer. kan de hek niet nemen, maar ik ken hier. Ik de ik dan ben ik weer terug in het middenland. Ik wil wie de Dat ik het je zo vissen, en in sneeuw. Dan het vanzelf. Wie dat mijn baas, wie dat mijn baas. Wie dat mijn van ik heb de halen. de ja, nee.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 en daar ging dat nummer ook over. Heb jij ooit nog eens, uh, gefietst in uh, de provincie Drenthe, Klaas? Ik heb bijna in alle provincies gefietst. Dus ik heb in Drenthe ook de Dense Vierdaagse onder andere gereden. Ja. En in Friesland? En in Friesland, LST de uh, LSD Ja, toch ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dat allemaal uh, gedaan. Maar ja. we gaan naar uh, 1959. Want uh, dat was het jaar dat uh, volgens mij voor het eerst het wereldkampioenschap hier was. Ja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 Was het een dus, parcours wat deels over het circuit? Of een ja, deels over het circuit. En dan gingen ze naar de buiten toe. En dan gingen ze helemaal naar de zuid. Ronden ze dus in de zuid. Ronden ze dus de, de bocht. En dan kwamen ze dus... Ik dacht via de breed rode staat zo weer terug. Ja, ja. ja. Dus eigenlijk zo'n beetje als wat Olympiastour nou met het vertrek gedaan heeft. Zeg maar. Ja, ja, ja, helemaal naar de zuid geweest. Ja. ja. En ja, wat, wat voor Nederland wel leuk was... Er waren toch uh, twee streekrenners...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 Dus dat was voor Noord-Holland was dat natuurlijk wel een, een leuke uitslag. In niesten is dat ook uh, zeg maar familie van die maratonschaatsers? Nou, dat -Niesten weet niesten? ik niet niet, want in in Beverwijk en omstreken heen natuurlijk veel niesten zitten, dus dat, ja. dat hier uh, kopers zitten en zo. Wat. Ja. Maar het waren twee hele sympathieke jongens die uh, en, uh, en niesten. Ab en en die Ab Geldermans heeft trouwens nog een grote sportzaken in uh, in Beverwijk, ja. waar inmiddels wel kinderen van hem in zullen zitten natuurlijk. Ja. Maar uh, het, het was een, een, een dag uh, dat. Uh, Zandvoort, uh, liep Sandvoort er wel een beetje uit, of? Ja, er was uh, natuurlijk wel interesse voor. Maar. Het, het, het, het, degene die het meeste van geprofiteerd hebben. zijn de varkens op de entos geweest. Uh, een dag later. <lacht> <lacht> ja, dat is bij mij in wachter thuis. Wat ja, was dat? <lacht> de entos. De gaten ja. als na dat, na dat De frikandellen die over waren. Ja. of wat dan ook. Ja. ja.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 Oh. Dat is heel gek, maar die ren is altijd tegen de rijrichting in. Ze gaan het lange rechter eind, gaan ze van noord naar zuid fietsen ze. En ze komen de huns rug af in plaats van op. Dat vond je nou weer uh, een beetje, beetje jammer, beetje jammer weer eigenlijk, dat ja. dat uh, zo... Uh, ja. Nou, dat was even goed. Nog selectief genoeg hoor. Ja, dat geloof ik graag. Want aan de achterkant is de, de Hunsrug ook nog een aardige clip, natuurlijk. Ja, vanuit de bocht omhoog ja. de Hunsrug op. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat doe je ook niet even. Nee, dat doe je ook nog niet. Zo en zeker eventjes. niet als je uh, geloof ik al 150 kilometer op de pedalen hebt ja. uh, gedaan. Ik heb, ik heb heel veel op het circuit gereden. Gefietst dus moet ik dan zeggen. Mm -hmm. Want uh, de kampioen heeft het in de vijftige jaren altijd gebruikt als, uh, als trainingsparcours. Ja.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 om mee te fietsen. Nou Erik Wijers, dan weet je waar, waar een eventuele markt, God... markt nou, hou... zou liggen denk Op ik. het ogenblik uh, hebben ze nogal uh, te doen met, uh, met de toerfietsers. Want ja. de vakantie uh, uh, die is daar ook. vledjaar dacht ik gestart, ik dacht ja. dit jaar niet. Maar vledjaar is die gestart. En de klassieke Beretti die dus uh, dit jaar weer over zand gekomen is. Maar vledjaar mochten die uh, gasten die uh, als ze op tijd waren, mochten ze een rondje op het circuit rijden. Ja. En er werd, hun tijd werd, uh, werd gecontroleerd. Maar dat mocht er maar tot 11 uur, want dan was hij verhuurd aan, uh, aan de autosport. Ja. Maar ja, het was bij een Sloten, waar ze toen vertrokken, een Sportpark Sloten. Ja. Was het zo verschrikkelijk druk met de aankomst. Er waren dus, uh, ik geloof, 3.000, deelnemers. Ja. Dus er waren er een heleboel zo laat gestart dat ze nooit voor elf op het circuit kwamen. <laughs> en wij stonden daar dus met de verzorgingspost van de tourclub. Die had leden dus beschikbaar gesteld voor de verzorgingspost. Dus we hebben daar heel wat te doen gehad met jongens die niet meer naar beneden mochten op te fietsen. Want, ja. Uh, ja. Opstand? Nou goed, praten, dan uh, kon je nee zeggen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, dat is een beetje in uh, naslepen van de wereldkampioenschappen in de jaren 50. Uh, ja. het, het, het, het heeft ook een bepaalde sfeer wat er uh, omheen hangt in de jaren 50. Uh, ja, je, je hebt natuurlijk heel veel buitenlandse bezoek. Natuurlijk, hè? Ja. En we hebben natuurlijk ook in de jaren 50, dat zeg ik al, dus uh, leuke Nederlands kampioenschappen gehad. Ja, daar komt, volk op, af. Ja. Daar komt de volk op af. En er zitten wel leuke posten. Er is bijvoorbeeld een Peter Post. Die is hier in 1963 uh, Nederlands kampioen geworden. Op ja. het circuit. En Timme Groen. Bij de fietsenthousiaste nog wel goed bekend als amateur. Ik denk dat hij zelf nog professional geworden is. Die won in 1964 hier bij de Nieuwelingen. De, ja, ja, de Nieuwelingen. Dus ja. De dus de tussenkort. En dan zijn er ook geregeld, zijn militaire en politiekampioenschappen op het circuit Ook ja, nog? Ja, ja, dat werd dan meestal door de, door de weeks gedaan. Door de weeks? Ja. ja. Dan werd het circuit afgegoeid door die gasten. En bij die politiekampioenschappen hebben nog een aardig wat Zandvoortse politieagenten meegedaan, hoor. Ja. Ja, ja. Ik ben... uh, met Horst toevallig? Nee, Met Horst niet. Nee? dat nee, jongens als goede geburen en zo. Die, oh, die? die, die ja, ja, ja, ja. Die categorie. Ja. En... Uh, ik ben nog één jaar ben ik nog ploegleider uh, nog van ze geweest. Ook nog? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja wel leuk. Ja? Wel, wel leuk ja. Uh, heeft ja, dat wielerhart is door, dat, door die Fransman Goblet is dat gekomen, Nu zeg je het eindelijk goed. Uh, Sorry, ja. <laughs> ik leer snel. Ja. Maar uh, dat, ja, dat, dan zit je er dus echt middenin. Uh, heb jij ook nog met, met ook, uh, bijvoorbeeld in die uh, jaren zestig, want je noemde de naam van Peter Post uh, onder andere.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 En ik hoorde de burgemeester zeggen, 1, 2, 3, klik, klik, klik, hoor ik. Ik denk, oh jezus, dat pistool gaat weer eens een keer niet af, hoor. En als je daar geen feeling voor hebt, dan lukt het ook niet. Nee, nee nee, nee, nee. Maar die jongens weg natuurlijk. Ja. Valse start, zegt een Valse start, terugkomen. Nou, jongens, die rijden dan een rondje. En dan staat iedereen weer staat, stoppen, stoppen, opnieuw start natuurlijk. Ja. Dus jongens het is net autosport allemaal... al dan, hè? In ja. keer. En die jongens ja. werden opnieuw allemaal opgesteld staan. Ja. Ik zeg tegen Henk Meijer, ik zeg, dat gaat fout. En ik had zelf mijn stakpistool in mijn zak zitten zegt tegen mij, dat gaat straks weer fout hoor, want het, hij, hij heeft hij, hij het niet om het startschot te lossen. Nou, er stonden weer allemaal. De burgemeester zegt, 1, 2 en ik zeg, knal. Weg waren ze. Ik hoor me, na nou, wij nog zeggen, hoe kan dat nou? Mijn pistool ging niet af en ik hoorde toch een knal. Ik ja. zeg tegen mij, wij gaan hier weer. Op. Je zie er ook helemaal voor me. Hè? Dan Heelig, zie je gewoon uh, twee van die mannetjes uh, ergens van, de we de waren, uh, it het me, it het me, <laughs> dat is zoiets. Uh, Als dat eenmaal uh, niet lukt met zo iemand, dan, dan gaat het ook niet. Ja, waar nou, weet nou. ik niet hoe man. Had de man uh, Nawijn, want je noemt hem nu, uh, had hij uh, dit, uh, iets op met, met, uh, met dit soort evenementen? Jawel, ja. jawel. Nawijn nou, was daar wel voor in. Ja? Jawel, jawel.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 Wij tegen Pieter Juistra, nogmaals van harte gefeliciteerd Steve Wander was speciaal voor jou.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 van Nawijn. Dat ken ik nog uit de krant. Wat je toen uh, vertelde in het Dagblad uh, over dat uh, klappertjespistool van uh, Nawijn wat niet <laughs> werkte. Uh, dat, dat, dat, dat heb ik gelezen in het Dagblad Toen uh, de Olympia's Ronde hier uh, kwam. Oh, ja, precies. Ja, vertelde ja, je dat verhaal ja, ook nou, dat die, die, die verslag niet ook kan zeggen. Ja, ja. ja. Uh, want er is een, zijn het, uh, allerlei sterke verhalen volgens mij uh, daarom uh, heen te vertellen. Ja, we hadden hier nog eens een keer een etappe van de Ronde van Nederland. En dat... Uh, die hier, eindigde hier en die begon de volgende dag weer. En toen hadden ze dus op het Vrouwtjeplein ze een hele grote uh, wagen neer, podium neergezet en zo. Wat. En uh, dat deed de Remington toe veel, uh, ja. die scheerapparaat. Ja. En uh, nou, dan mocht je een, uh, een spreuk maken, een slagzin maken. En die kon je dan inleveren. Ja. En dan, uh, de beste slagzin, die zou een scheerapparaat krijgen. Ja. Zegt, nou ja. En dan stond er op het podium stond een grote bus en daar moest je hem doen Maar...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 Nou, ik heb een scheerapparaat. <laughs> dat is toch mooi meegenomen, zoals dus ik. <laughs> Remington hier. Ik, ik op huis aan en denk: ja. mijn winst is binnen. Ja. Is er na die tijd een hele rel geweest? Want het is het nou? Ze hadden die bus niet weggehaald van het podium. Dus de mensen hadden gezien dat er niemand uit die bus getrokken werd. Dus het ja. was een hele rel. Dus dan hebben ze het toch nog als, als uh, de Dan Hebben ze dus toch nog uit die bus nog eentje gehaald. En die ja. heeft ook nog een Remington gekregen. Ja, ook nog, ja.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 Dacht ik de etappe winnaar uh, Of Bert Oosterbosch, dat is in de jaren tachtig geweest. In 1980 dus hebben ze het hier ook nog een keer uh, aangedaan. Dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen, dat zou wel kunnen. Ja. Ik ben natuurlijk wel uh, van Zandvoort af geweest, dus alles heb ik ook niet meegemaakt, nee. maar.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 uh, uh, Zandvoort en Wielrennen Is dat een uh, beetje een gelukkig huwelijk? Uh, dat mag je geloof ik wel zeggen Ja, er is niet zo heel veel uitblinkers Hebben dus Voor de oorlog hadden we al Zandvoort ja. Bij wat ik heb horen zeggen dus De gebroeders Bos van de, Die broers van Jan van der Bos Die fietsen ja. maken ja.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 Natuurlijk, uh, het materiaal is natuurlijk ook niet zo'n probleem bij deze jongens. Dat denk, niet, natuurlijk... nee. Dat denk ik ook niet, denk ik ook niet. Ja, dan zijn we eigenlijk al bijna in het nu uh, met die uh, wielerondes die, uh, die we hier hebben meegemaakt. Ja.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 ...om een leuke wedstrijd te krijgen natuurlijk. Nee, nee. Uh, hoe ging dat toen? Nog eventjes dan nog even de, de blik uh, terug. Dat, uh, dat waren jongens die kwamen dan voor een, uh, een chocoladereep... Uh, nou, wijze van nee, spreken. professionele natuurlijk niet meer. Nee, nee. maar de amateurs? Uh, gewoon... Ik denk ook niet meer. Volgens nee? mij waren het toen ook al geldprijzen. Ja? Ja, en, en veel premies natuurlijk die er te verdienen waren. Ja, dat is uh, niet zo'n probleem. Een andere vraag um, van, uh, van mij, aan jou. Met, uh, bijvoorbeeld de kampioen heb je er gedaan. Een uh, Rijweer Tour Club uh, Olympia, daar waar we het verhaal eigenlijk uh, mee begonnen. Uh, zijn daar uit die clubs nog ook mensen naar boven komen drijven die nou, later. Niet, uh, niet als wedstrijdrijders. Nee, maar nee. wel als amateurs? Nee, nee, nee, geen wedstrijdrijders. Geen, wedstrijd. geen, geen amateursauto's. Mm. Maar we, we hebben er wel hele goede toerfieters aan, aan overgehouden, natuurlijk. Hè? Ja. En, en nu nog trouwens...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 Uithalen mee, weet je wel. Die altijd verzamelen op de weg ja. En dan gaat er zo'n 15, 20 man, die neemt het rit dan. Ja. Uh, ik weet ook van Mark Rassen dat hij uh, ook een vervind uh, toertocht, uh, toertochtje rijdt met een uh, paar knuiten van hem. Nou, ik denk meer dat hij uh, meer op de mountainbike zit met die Ja, jongens. dat bedoel ik. Die uh. hebben ook een parcours aangelegd nou ja. hè, buiten het circuit. Dat, heb je van de week niet een stuk in de krant gestaan? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar, ja. ik heb er een stukje van gelezen. Ik weet niet precies ja. meer waarin. Maar ja, ja dat parcours, dat hebben ze dus uh, helemaal zelf aangelegd. En het onderhoud is ze ook zelf nog. Het, en... het zijn geen... Uh, rare mensen die willen, uh, jongens. Dat zijn uh, gewoon uh, mensen die respect Heb hebben. Heb jij daar ooit aan getwijfeld, Jaap, op het rare <laughs> nee, mensen waren? Het zijn geen rare mensen. <laughs> ja. Ze er kunnen... nou net uit alsof je zag dat jij dacht dat het vroeger uh, rare mensen nee, waren. Nee, dat, nou, waren, dat, dat dan... waren geen rare nee, mensen, want ik nee. kijk alleen naar mijn ouders zus en uh, dat is geen rare mensen. Dus nee, precies. Dus, uh, nee. nee, precies.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 ik ja. ben van mijn raistuur afgestapt dit jaar voor het eerst. En uh, ja. Mark die heeft er een keurig netjes een uh, rechtstuurtje op gezet en dat bevalt me prima. Ja. Ik ga er straks ook weer gauw op weg. Goed, en uh, dit weekend hebben we dan uh, natuurlijk het Nederlands, ja, het, het Nederlands kampioenschap. En aanstaande zaterdag begint in Luik, weer de ja, ronde van de Frankrijk. De... Ja. Ga je daarvoor uh, zitten? Ja, eigenlijk te veel naar, uh, naar mijn zin. Maar het is wel leuk, ik, ik ga er wel voor zitten. Ja. Ben je ook zo iemand Kort die dan zo. gaat uh, kijken naar bijvoorbeeld uh, de avondetappen van Mats Of uh, vind ook, je dat... Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, uh, nou, ik wil niet zeggen ergernis, maar van mijn vrouw. Die... <laughs> ja, de wieler, uh, het wielerpubliek begint dan weer uh, zich te roeren. Goed, uh, ik geef ook nog het uh, woord de jarige Job van, van vandaag, want die staat daar nog en die wil nog iets toevoegen aan deze uitzending. Ja, wat kan ik nog aan toevoegen, ja. Weinig, denk ik. Dat bedoel ik. <laughs> uh, en dat met mijn 55 jaar. Ten slotte, dames worden nooit ouder dan 45. Nou, dat weet ik niet. Althans, te laat we zo. En bij de man is dat 55, hè Klaas? Zie je er wel oud uit, Pieter? Ja, dat is... <laughs> Sorry hoor. Dat ja. is een compliment hoor Pieter. Daar dus... 65% daar moet je twijfelen maar. Lieve luisteraars, u heeft geluisterd naar het verhaal van Kwaas Koper. De wiederkenner, toch bij Uitstek hier in Zandvoort. En heeft geluisterd naar Jaap Koper die hem interviewde. Beide heren bedank ik enorm uh, voor hun uh, prachtige verhaal. Uh, Rob Harms bedankt voor de techniek.